Jaweh Adonai Adonai sprak tot Mozes. En dan zegt hij tegen Mozes spreek tot de Israëlieten. Dus God spreekt via Mozes tot de Israëlieten. Dit is belangrijk. Op de vijftiende dag van de zevende maand. Tisri, dit is het loofhuttefeest voor Yahweh. Hij nodigt u uit om op zijn feest te komen. Hij nodigt uit om op zijn feest te komen. En er zijn heel wat van zijn volk die op zijn feesten niet komen. We zijn ook mensen die naar ons vlees hebben geleefd... want we hebben de God van Israël niet gekend. En toen we christelijk waren, christelijk... hebben we gedacht dat we hem kenden. Maar we kenden hem niet. Echt niet waar. Het mooie is wel, we hebben natuurlijk door een, een, een voortschrijdend inzicht... hebben we steeds meer gaan zien. Daarom hebben we ook het, het algemeen christendom verlaten... En dan hebben we gezegd, ja, we willen toch terug naar Torah en naar Torah gaan leven. Voor zover dat mogelijk is, want we hebben geen tempel meer. Dus wat we kunnen doen, dat gaan we doen. En daar de tempel op aarde een beeld was van het ware wat in de hemel is. Dus de ware tempel, God, is in de hemel. Daarom komt hij ook uit de hemel naar de aarde toe. Genoeg symboliek, we gaan het daar ook een stukje over hebben, om te weten waar de tempel is. De plaats waar God woont. En God komt onder de mensen wonen. Wonderlijke ervaring. Hoe kan dat allemaal? God is geest. God is geest. Hij is alomtegenwoordig. Hij is nog groter dan het hele heelal. En toch komt hij in ons midden wonen. Ja, dat kan toch niet? Wie zou een huis voor mij bouwen, zegt hij, waar ik in past? Gaat ook niet. Nee, zijn huis is gebouwd. Tenwille van wat? Van zijn heilige naam. Jod he, waf he ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal hij is de onveranderlijke wat hij hier zegt, bedoelt hij daar nog steeds hetzelfde er komt geen verandering in wonderlijke ervaring trouwens, eigenlijk hoef ik je dat allemaal niet te vertellen natuurlijk hè? maar ja, onderwijs is toch herhalen herhalen, herhalen ik weet het nog goed, met de, met de, met de tafels die ik moest leren twee, plus twee, hè? twee keer twee twee keer drie, drie keer twee, ja, nou keer eens uit je hoofd dat moeten we met Torah hetzelfde hebben als er een vraag komt over Torah, zeg je haha, dat is het dan zeg je, goed. Lieve mensen, Yahweh sprak tot Mozes. Hij zegt, spreek tot de kinderen van Israël. Op de vijftiende dag van de zevende maand begint loofhuttefeest voor Yahweh. Zeven dagen lang. Je hebt zeven dagen feest. En je krijgt van die zeven dagen er vijf om er thuis uitvoering aan te geven. Maar als we hier komen, gaan we feest vieren. We dansen, we springen, we hebben vreugde, we eten met elkaar... Op de eerste dag zal een heilige samenkomst zijn. Daar zijn we mee begonnen. Vorige week maandag. Een heilige samenkomst. Een heilige samenkomst. Heilig betekent toegewijd. Aan wie? Al Abba Yahweh. Dus je komt op die feesten voor het aangezicht van Yahweh en niet anders. Je komt niet op een feestje van Jezus of van Yeshua. Nee, hij kwam wel op de feesten van zijn vader. En wij met Yeshua. Hij is onze Heer. Op de eerste dag zal een heilige, een toegewijde, een afgezonderde samenkomst zijn en geen allerlei slaafse arbeid zult je verrichten. Geen slaafse arbeid. Je maakt het met je baas in orde. Al een jaar van tevoren tot dit de feesttijden van de Heer zijn en daarop ga je feest vieren. En dat is mogelijk. En zeker in ons land. Dat is echt mogelijk. Zeven dagen, broeder en zuster, 24 uur per dag, zult gij ja bij een vuuroffer brengen. Ik laat zeggen, laat dat vuuroffer dan onze loftrompetten zijn en de woorden die tot ons spreken. Moet kijken hoe we kunnen verheerlijk over dat waar we verliefd op zijn geworden. Je moet dat eens proberen om te zetten als we opzien naar onze God die onze schepper is. En die één ding wil, is dat tot u tot uw doel komt. Maar het hele grote christendom is helemaal niet tot zijn doel gekomen. Ze zijn onder leiding van Rome van het doel afgegaan. Ze staan met hun rug naar Gods heilige Shabbat, Gods heilige feesten. Ze hebben andere dingen geleerd. Ze hebben kerstfeest leren vieren. Was gezellig, vindt hij ook niet al die lichtjes erbij. Lieve kindje wiegen. Ze kennen Yeshua niet anders dan een kindje. Het is een volwassen vent. Eentje met gewoon spierballen. Het was een timmerman en hij wist wie die was. Zoon van God. Zoon van Maria. Zeven dagen vuuroffer brengen. En de achtste dag, daar zijn we vandaag. Zult gij een heilige samenkomst hebben. En ja, wij weer een vuuroffer brengen. Dat doen we ook weer hè? met het zingen en de getuigenis van onze lippen. Het is een feest, broeder en zuster. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dat is een tweede keer. Geen slaafse arbeid. Ja, degene die de koffie zetten, degene die preekt en andere dingen doet. We hebben een soort arbeid. Maar ja, we worden er niet voor betaald. Hè? Dus vandaag hebben we geen slaafse arbeid. We doen het in vreugde. Doch op de vijftiende dag van de zevende maand. Wanneer gij de opbrengst van je land inzamelt. En van je overvloed meeneemt. Een deel van die overvloed eten we van. Worden daar tafels aangericht. Iedereen neemt wat mee. Een vreugde om te doen. De opbrengst van uw land inzameld, zult gij zeven dagen het feest van Yahweh vieren. Wiens feest? Het feest van Yahweh. Op de eerste dag zal er rust zijn. Die hebben we vorige week gevierd, maandag. En op de achtste dag, dat is vandaag, zal er rust wezen. Gij zult dit als een feest van Yahweh vieren. Zeven dagen in het jaar. Een feest van Yahweh. Altoos durende inzetting voor uw geslachten. Wat kan je daar nou mis aan verstaan? Gij zult het als een feest van jaar vieren zeven dagen in het jaar, en dat is een altoos durende inzetting voor al uw geslachten. Je kan daar niet omheen. Geen feest vieren voor het aangezicht van Heer, dan mist je. Dan zegt hij nog tegen Gabriel, laat de engelen die hij leidt eens even uitzoeken waar Piet, Jan, Kees, Wil Gerrit en Marie gebleven zijn. Want ze waren niet op mijn feest. Misschien hebben ze extra hulp nodig om ze weer te laten terugkeren. En dan kan God profeten sturen die het volk oproepen om terug te keren naar het Torah en zijn feesten te vieren. En zij die terugkeren om het feest te vieren, die worden met open arm ontvangen. Ze krijgen aan de deur, weet u nog wat ze kregen aan de deur van de feestzaal? Witte klederen van gerechtigheid. Waren ze rechtvaardig? Echt niet waar, maar ze werden bekleed met klederen der gerechtigheid. Zo maakte Mozes de feesttijden van Yahweh aan wie bekend? Aan de Israëlieten bekend. Aan de Israëlieten. Dat zijn de kinderen van Jacob, de twaalf stammen. En het wonderlijk is, wij hebben met dat verbond te maken gekregen. En we hebben gezegd: er is maar één God. Dat is het God van Israël. En als die God van Israël zegt: Zo gaan we mijn feesten vieren. dan buigen we, en zeggen we: Vader, en buigen dat betekent aanbidden. Buigen is gewoon aanbidden. Aanvaarden wat God zegt, we gaan uw feesten vieren. Als er al maar één God is en hij zegt: Dit is mijn feest, gaan wij het vieren. Hij is ook mijn God. Hoe zei onze zuster Rutte het ook weer? Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Durven je aan me te zeggen? Amen. Nou, gaan we ze na zeggen? Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Dat staat altijd. Als je zegt Israël is het volk waartoe ik behoor. Dan is het raar als je de zondag blijft vieren. En kerstfeest vieren. En alle feesttijden van de Heer overboord zet. Dat is terafim. Afgoderij. Nu was het feest der joden, het naar nabij. Dat is wonderlijk dat wij uit het christendom dat soort dingen doen. Want wie is degene die ons zijn geest geeft? God zelf. Want voor wie is die geest? Hij opent dus je ogen, dat je ineens en de Sabbat ziet, en de feesten ziet. Hij opent je voor Messia. En je krijgt een duidelijk beeld van de Messia. Er zijn er die, die zeggen gewoon, Jezus, dat is God. Die zeggen het gewoon, Jezus is God. Maar dat is hij niet. Hij is de Zoon van God. Dat staat veertig keer in het Nieuwe Testament. En hij is tachtig keer de Zoon des Mensen. Maar er wordt nooit gezegd, Jezus is God. Zijn broeders die zeggen tot Yeshua... als het feest van Loofhutte aan de gang is... ga van hier een reis naar Judea op dat ook uw discipelen... uw werken aanschouwen... die gij Yeshua doet... Hoe vindt u dat? Horen we erbij of niet? We zijn leerlingen van onze Heer Yeshua. En hij als een ware profeet en zoon van God leidt hij ons in Torah. Hij heeft ons nooit van de Torah afgewezen. Hij heeft ons voorkomen gewezen op Torah. We zijn alleen door menselijke dogma's van de weg afgeraakt. En we zagen de weg goed kwijt. We moeten goed luisteren wat hij zegt. Nog één keer beginnen. Zijn broeders zeggen tot Yeshua... Ga van hier, dat zijn gewoon zijn vreselijke broeders. Hè? Hij was niet de enige zoon van Maria, maar had nog een rijtje broers. Daar stond ook Jacobus tussen, die later de leider wordt van de Messiaanse gemeenschap. Ga van hier, ga je idee aan dat ook uw discipelen, ook die hier in Alblasserdam zijn, uw werken aanschouwen. Die gij, dat is Yeshua, doet. Want niemand doet iets in het verborgenen. Niemand, als die toch iets belangrijks gaat doen, doet zijn kamerdeur dicht. Die gaat stiekem iets zitten doen. Wat enorm bijzonder is. Allee. Als je het snapt, dan ga je naar buiten toe. Laat je het dan iedereen zien. Wat staat daar? Niemand doet iets in het verborgenen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Aha. Indien gij zulke dingen doet, wie zegt dat? Dat waren zijn broers. Maak dat gij, Yeshua, bekend wordt aan de wereld. Maak je bekend aan Israël. Want degene die waarachtig uitzien naar Messias, die zullen aan zijn werken ontdekken, nee, dat kan geen mens. Dan moet dat de Messias zijn. Je moest dus wel Torah kennen, weten wat Gods beloften waren, dat als je Messias ziet functioneren, zeg je zo. Wie kan doden opwekken dan God alleen? Dat ja, toch? En aan wie God de macht geeft om het machtswoord te spreken. Er waren natuurlijk ook profeten geweest die doden opgewekt hebben. Maar het waren wel profeten van God. God die openbaart en de profeet spreekt. Niemand doet iets in het verborgen en tracht dan gelijk de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, zeggen ze tegen Yeshua, maak dat je bekend wordt aan de wereld. Ga het huis uit, ga naar de tempel en spreek op het plein. Dan kan iedereen je horen. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Yeshua. En ik kan dat best begrijpen. Uiteindelijk zijn ze allemaal uit dezelfde moeder en dan ben jij ineens de Messias. Misschien hadden ze verder kunnen denken hoe de geslachtslijn liepen, zowel naar Jozef als naar Maria. Beide geslachtslijnen komen waar ze vandaan moeten komen, zoals God beloofd heeft. Toch sprak niemand, broeder en zuster in uh, Jeruzalem vrij uit over Yeshua. En waarom durfden ze niet te praten over Yeshua? Dat was uit vrees voor de Joden. De Joden staat specifiek bedoeld voor het Sanhedrin en de andere ...priesters en uh, fariseers... ...want die hadden niks met Yeshua... ...die zochten hem te doden... ...maar degene die door de geest van God... ...verlicht waren... ...dat hebben we ook gezien op de Pinksterdag... He, ...dat is dan wel weer... ...na de dood en de opstanding van Yeshua... ...dat zijn wonderlijke ervaringen, ...zijn ook in de geschiedenis niet weg te poetsen... ...je kan niet zeggen... ...oh het was maar een mens... ...nee, hij was mens... ...maar hij was verwekt door het spreken van God... Hij was een zoon van God op dezelfde wijze als Adam. Die door het spreken in het stof geformeerd werd, zo is Yeshua, door het spreken van dezelfde God Yahweh, verwekt in zijn maagd Maria. Hij is niet verwekt door Jozef. Hij is verwekt door het spreken van vader tegen een vrouw die zegt, hoe kan dat nou? Ik heb nog nooit een man bekend. Nee, zegt hij, mijn kracht zal over je komen. En je zal een zoon baren en hem Yeshua noemen. En het wonderlijke is dat Maria zegt, mij geschieden naar nou wat u gesproken heeft. Ze aanvaardt dat woord van God. En door het aanvaarden van het woord van God wordt Messias verwekt in haar binnenste. Het werkt exact zoals met u. Je kan jaren het Evangelie van Messias horen. En er komt een dag dat ik aanvaard het. Ik buig voor Jaweh, onze God. En we aanvaarden Messias als verzoening. Als, als je één rabbi wil volgen, nou, dan is Yeshua mijn rabbi. He, rabbi betekent trouwens he, mijn meester. Niemand kon vrij uit over hem spreken. Want ze stonden op de loer. Als je maar wat zei over Yeshua, dan ben je gepakt. Uit vrees voor de joden. Hoofdzakelijk het Sanhedrin. En er waren ook goede tussen. He. Maar goed, die moesten ook alles in het geheim doen. Doch toen het loofhuttefeest, daar gaat het om, toen het feest reeds op de helft was, het loofhuttefeest, ging Yeshua op naar de tempel en hij leerde. Niet dat hij ging leren, nee, hij ging onderwijs geven, hij leerde. En hij ging dus op naar de tempel. Alia, dat is een woord wat we allemaal kennen. Dan gaan we met vakantie naar Jeruzalem, dan gaan we Op. Ligt het Jeruzalem zo hoog? De kust ligt hier. Maar het is uiteindelijk op de berg waar de tempel op staat. Om voor het aangezicht van de heer te komen. He? Hij gaat op, hij maakt jaar naar de tempel. En dan leert hij aan de mensen. Hij is daar gekomen om dingen te zeggen die schokkend waren. Want heel dat Joodse volk, het groot deel daarvan, wandelde in allerlei menselijke inzettingen en rituelen. De, de, de, de rabbijnse inzettingen. En Jezus heeft ze echt behoorlijk de les gelezen. Met hun menselijke inzettingen. Er staat zelfs geschreven in Markers 7 vers 7. Te vergeefs eren jullie mij. Zegt hij. Te vergeefs eer je mij. Want je leert leringen die dogma's zijn. Inzettingen van mensen. Dus ze zijn op een gegeven moment de Talmud. Hoger gaan nemen dan wat er eindelijk in de Torah staat. Want daar moet je dus wel Rabijn voor zezen. Om te vertellen wat er in de ja, dat doen ze helemaal niet. Ze hebben hun eigen redeneringen. En dan citeren ze Rabijn A, Rabijn B, Rabijn C. En dan is er Rabijn uh, E, die zegt dan. Uh, maar Rabijn die, die, poep, poep, poep, die heeft gezegd, zo moet je dat lezen. Dat is wonderlijk. Als je nou de omertelling neemt, hè, van Pesach naar Pinkster. We weten dat het vijftig dagen is. Maar wat zegt uh, Rabijn, hè? Dat is uh, de dag naar Pesach. Gaan ze tellen? Maar in de Bijbel staat, de dag na de Shabbat, die valt in de week. Dat is zo duidelijk en dat krijg je geen rabbijn meer aan zijn hoofd, gepeutert. Nee, want dat hebben de rabbijnen ingevoerd en ze hebben gezegd wat de rabbijnen vertellen. Oké, okay, het staat misschien wat anders in de Bijbel, maar zo zeggen we het. Maar het is heel duidelijk over de feestsabbat, die wordt op die wijze uitgezet. De feestsabbat gaat hier over Pinksteren, de vijftigste dag. Daarom is in het Jodendom is de Pinksterdag altijd op de 16e. Terwijl er heel duidelijk staat, je moet vanaf de Shabbat in die week, de dag na de Shabbat, dat is de eerste dag van de week, 50 dagen tellen. 49 en de 50e dag is dan ook weer toevallig op de eerste dag van de week. Echt waar, dat zijn dingen die zo duidelijk zijn, maar je kan het aan geen broeder-Jood kwijt. Nochtans, het zijn onze broeders. Maar ze hebben ook hun eigen dwaalwegen, zoals wij er vele meer hebben gehad. Maar ook de richtingen binnen Jodendom... die zijn gigantisch. Gelukkig zijn het mannen... die discussiëren met elkaar. En die durven van mening te verschillen. En dat is goed. Dat moeten wij ook kunnen. Van mening verschillen om de waarheid boven water te krijgen. De Joden dan verbaasden zich... en zeiden... hoe is deze zo geleerd, die Yeshua? Zonder onderricht. Hallo. Ja, welk onderricht... Hij had niet bij de rabbijnen op school gezeten. Dat wisten ze allemaal. Hij komt zo van zijn moeder. En zijn vader is er ook maar een gewone man. He? Hoe komt die man zo zonder onderricht? Ja, hij was niet bestudeerd eventjes om te zeggen: zo spreekt Rabbi Piet en Rabbi Ei, Rabbi Z. Nee, zegt hij: zo spreekt Yahweh. Hij hoorde het ook uit de mond van zijn vader. Hij sprak ook daar met zijn vader. Dus als we Yeshua horen spreken. Wie horen we spreken? Amen, zijn vader. Want hij zegt ik zeg niets anders. Als wat vader mij openbaart. Zo functioneert het. Het ging hier over onderricht. Onderwijs. Van de schriftgeleerden. Hij had geen onderwijs van die schriftgeleerden. Maar hij zei gewoon zo staat geschreven. Yeshua die antwoordde hun en zei: Let goed op. Want het is een schitterende hoor. Mijn leer, dus de leer van Yeshua, is niet van mij, zegt hij. Maar van Hem die mij gezonden heeft. Zoals alle profeten door de eeuwige gezonden zijn, is ook Yeshua gezonden. Het was ook niet zo omdat zijn boodschap uit de hemel komt, dat Yeshua al een voorbestaan had in de hemel. Dat is onzin van het christendom. Maar Messiach heeft al vanaf de schepping in het gedachtenpatroon van God gezeten, dat in de volheid der tijd hij verwekt zou worden. En daar heeft vanaf Adam, hebben ze uitgekeken, wanneer komt Messiach? Hij moest ook een zoon van David wezen, uit het geslacht van David. Wonderlijk als je die zaken gaat onderscheiden en gaat lezen, zeg je, ja dat kan niet anders, dan is hij Messiach. Mijn leer, zegt Yeshua, dat is Torah-leer, is niet van mij, maar van hem, dat is Abba Yahweh, die mij gezonden heeft. Luister tenminste naar de profeten van God. Indien zijn voorwaarde: iemand diens wil doen wil. Wiens wil hebben we het hier over? Yahweh's wil. Hij zegt niet mijn wil, hè? Hij zegt indien iemand dienst dat is Abba Yahweh's wil doen wil zal hij van deze leer die Yeshua brengt weten dat zij ook van Abba Yahweh komt dan of ik uit mezelf spreek. Yeshua spreekt niet uit zichzelf. Alles wat Yeshua zei, kon hij gewoon met de Torah en de profeten onderbouwen. En er vielen de monden van de rabbijnen open. Want die hadden hun hele leven de menselijke inzettingen gepredikt. Dit moet je doen en dat moet je doen. Daarom waren zij ook vooraan in de rij om hem op te hangen. Hem over te geven aan de heidenen, aan Rome. En zelfs Rome moest zeggen, ik kan niks vinden in die man. Maar waarom moet hij nou toch dood? Nou, ze gingen mopperen, dat zelfs die Romeinse Pilatus, die dacht, oké, okay, nou, hier heb je hebt hem. Ik vind geen schuld in hem. Ik maak mijn handen maar wassen. Indien iemand Gods wil doen wil. Verstaat u hem goed? Indien, geldt ook voor ons, hè. Indien iemand voor ons Gods wil doen wil, dan komt hij automatisch met de hele Torah in aanraking... Indien iemand Gods wil doen wil, hij zal van deze leer weten of ze van God komt of dat ik uit mezelf spreek. Als we inzicht krijgen in het woord van God, zeggen we op een gegeven moment, dat kan niet anders. Hij is de Messia. Wie uit zichzelf spreekt, zegt hij, hij zoekt zijn eigen eer. Dat deed hij niet. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, dat is Abba Yahweh, en dat doen wij ook. We zoeken de eer van Yahweh niet om de mensen ons te laten aanbinnen, maar dat is niet de bedoeling. Wij moeten wijzen op de evige, onze God, en de zoon die, die gezonden heeft. Maar dit is de eer zoekt van zijn zender, dat is Yahweh. Die is waar, en er is geen onrecht in hem, in Yeshua. Er is geen onrecht in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? Zo vertalen ze het. Er zijn heel wat christenen die haten de wet. Dan zeggen ze de wet is weggedaan. Oh, het dus, dus is anarchiet geworden. Je kan nou links rijden. Je kan door het rode licht rijden. Je hoeft je hand niet meer uit te steken als je weggaat. gaat. Snap je het? De wet is weggedaan. Maar dat staat er helemaal niet, lieve mensen. Mozes heeft u niet de wet gegeven... Het is hier Torah, want het woordje wet in de grondtaal is gewoon de onderwijzing. Ieder jood weet, het gaat over de onderwijzing van God. Niemand van u, fariseeërs en schriftgeleerden, doet de wet. Hé, hey, is dat nieuw voor u of niet? Schriftgeleerden en fariseeën, jullie doen de hele wet niet. Zelfs de hoge priester wordt door geld gekocht. Er waar, ze deden heel de hele wet niet. Yeshua was in een periode, was ramzalig. Was hij rampzalig? Ze deden heel de hele wet van God niet. Niemand van u, farizeeën en schriftgeleerden, doet de wet, oftewel de Torah. Waartoe trachten jullie mij te doden? Dus zij die zelf de Torah overtreden, die gaan Messias doden. Tja, de gelijkenis die hij gegeven heeft van de zoon hè, en de vader die de zoon zendt. Dan zegt ze, nou, ik heb nu al zoveel profeten naar Israël gestuurd om ze tot. Uh, He, tot de Torah terug te brengen. Al die profeten, zegt Yeshua, wie van de profeten hebben de joden niet vermoord? Zelfs als Zacharias achter het altar, hield hij de hornen van het altaar was, hebben ze hem vermoord. Terwijl het een vrijplaats was. Het volk was helemaal niet rein in hun handelwijze, Want omdat ze zo onrein in hun daden waren, heeft God de Romeinen gestuurd. En in eerdere geslachten, als ze onrein waren in hun handelwijze, kwamen de Syriërs en de, nou noem al die volken eromheen. God die trok de grens omhoog en ze kwamen naar binnen toe. Maar dat is logisch, God zet de weg vrij. Dus de bescherming is weg als wij Torah gaan overtreden. Dan komen er steeds meer dwalingen en dwalingen. Nee, terug naar de Torah en Messias heeft ons de weg daartoe geopenbaard. Heeft Mozes u niet de Torah gegeven? Maar niemand van u, fariseeën en schriftgeleerden, doet de Torah. Waarom trachten jullie mij te doden, schijnheiligen? Ze dachten, als we nu niet doden, pakt hij dadelijk ons jobje in. Wat goed betaalde. Yeshua dan riep, terwijl hij in de tempel leerde... Dat was tijdens het Lofettefeest, dat dat in Johannes 7 ter sprake komt. En dan sprak hij, mij kent gij... En gij weet van waar ik ben. En ik ben niet van mijzelf gekomen, zegt Yeshua. Maar er is een waarachtige, wie is de waarachtige? Er is er maar één, de enige waarachtige God, Yahweh. Die mij, Yeshua, gezonden heeft en die gij niet kent. Zo. Kennen ze Yeshua niet? Nee, ze kennen God niet. Want als ze God gekend hadden, hadden ze Yeshua als Messias gekend. Hij was geen grote man. Hij kwam op een ezel. Ja, dan ben je toch echt geen koning, hè? Nee, maar van al die dingen is geprofiteerd. Hij zegt, ik ken hem, Yahweh. Want ik kom van hem, van Yahweh. En hij, Yahweh, heeft mij gezonden. Zo, dat is heftig, zegt voor die joden. Ben jij door Yahweh gezonden? Nou, ze konden het niet snappen. Maar elke profeet wordt door Yahweh gezonden. Maar daar lag een gevoelig stukje tussen. Zij trachten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, Yeshua, want zijn uren was nog niet gekomen. Dit is zo ontzettend mooi. Daar ligt de hand van God op. Er komt een dag, dan mag u hem pakken. En waar? Er komt een dag, dan geeft God hem over. Yeshua heeft zelfs angst voor dat moment... Dat hij gepakt gaat worden. Want er komt een moment in de hof van Gethsemane. Tot die angst. Van angst zweet. Ik zeg niet tot die bloed zweet. Want dat staat er niet. Maar zijn zweet was gelijk grote druppels bloed staat er. Een hoop mensen denken tot die bloed zweten. Echt niet waar. Zijn zweet was gelijk als. Grote druppels bloed. Het waren enorme lading vocht wat uit zijn lichaam ging. Ja. Yeshua die had angst. Wist hij dat? En waarvan verloste God hem in Getsemane, staat geschreven, hij verloste hem uit de angst. En toen God hem verloste uit de angst, toen ging hij zijn weg tot het einde toe. Maar niemand sloeg dus de hand aan hem, ze hadden hem kunnen doden, maar zijn uren was nog niet gekomen. Er moesten nog dingen gezegd worden en gedaan worden. Omdat degene die later de hand aan hem zouden slaan, ook heel goed zouden weten wie ze geslagen hadden. Uit de scharen kwamen velen tot geloof in Jezua. En zij zeiden, let op... Zal de Messias... Wanneer hij komt... Soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? Is niet mooi? Zouden als de Messias komt... Eentje zijn die meer tekenen doet dan deze? Echt niet waar. Nee, ze waren door God aan hem gegeven om dat te doen. Want hij moest door zijn tekenen en wonderen... Die onmogelijk waren, wie kan doden opwekken He? en een man die vier dagen dood ligt in het graf Lazarus, kom eruit en iedereen denkt, die is gek en er komt Lazarus uit het graf dat is onmogelijk en weet je wat het gevolg daarvan was want daar stonden ook de joden omheen dat was het Sanhedrin vanaf dat moment zochten ze hem te doden want dit was te gek gaat die doden opwekken ja, dat zou een Messias doen. Dus vanaf dat moment hebben ze ja die gozer moet kapot. We maken hem af. Want hij verleidt eigenlijk het hele volk. Maar hij was de door God gezondene. De fariseeën hoorden de scharen die dit over hem mompelden. Hij doet zoveel tekenen. Hij moet de Messias toch wel zijn. En ze horen dat, die fariseeërs. Ze hoorden de scharen over Yeshua mompelen. En de overpriesters en de Farizeeën zonden dienaars om hem te grijpen. Zo zit de zaak in elkaar. Wat staat er in Matthäus 26 vers 59? De overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Yeshua te vinden om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er hoeveel? Geen. Ze hadden geen recht om hem te doden. Er was geen Torah gebod... om hem te kruisigen. De overpriesters en de hele raad... trachten een vals getuigenis... tegen Yeshua te vinden... om hem te dood te brengen. Maar ze vonden er geen... Noppes, nada, niks. Ze hebben hem onterecht te dood gebracht. Yeshua dan zeiden: nog een korte tijd ben ik bij jullie hoor... de discipelen. En dan... Ga ik heen tot hem, dat is Abba Yahweh, die mij gezonden heeft. Nou, dit is eigenlijk niet te snappen. Hoe bedoelt u? U gaat terug naar wie u gezonden hebt. Elke profeet wordt door God gezonden. Ga je terug naar God? Zou die sterven of zou die? Hè? Maar we weten dat hij opgevaren is. Hij zegt, je zal me zoeken en je zal me niet meer vinden. En waar ik ben, daar kunt Gij niet komen. Wij weten dat hij terugkomt. Johannes 7, vers 37. Op de laatste, dat is de grote dag van het feest, daar zitten we vandaag. Amen. Stond Yeshua op en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij, zegt Yeshua, en drinken. Als je dorst hebt, zegt hij, kom eens. Want de woorden die Yeshua spreekt, spreekt hij niet vanuit zichzelf, maar van de Vader. De vader geeft door de Messias heen de woorden waarvan ze moeten drinken. om dat leven te beërven. Ja, leven beërven. Ja, ze moeten gaan snappen dat Hij het leven is. Daar hebben ze hoeveel jaar op gewacht? 4000 jaar. En wij zijn nu alweer 2000 jaar daarna. Dus al Gods mannen en vrouwen hebben uitgezien naar de openbaring van Messias. Hier is Hij geopenbaard. Op de laatste, de grote dag van het feest, had Yeshua op en riep, indien iemand dorst heeft, kom tot mij en drink. Ja, dat zijn de woorden die hij spreekt. Je moet naar de woorden van Yeshua luisteren, wil je inzicht krijgen in de wachtige God. We hebben altijd maar een beschermd, een afgeschermd gebied gezien van God. Ook Israël, een afgeschermd gebied. Want ze keken als door een, een soort spiegel, weet je wel, in raadselen. Dat kon alleen opgelost worden door Messias. Wie in mij gelooft... Daar komt hij weer, zegt Yeshua... Zoals de schrift het zegt. Torah en profeten. Wie in mij gelooft, zegt Yeshua... Zoals de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, natuurlijk. Wat is levend water... Als je Messias hebt gezien, je hebt hem herkend, maar hij is Messias, dan kun je de dingen gaan zeggen, dat gaat als levend water stromen. Er komt geen bekerje uit je mond, het zijn de heilige woorden die we ontdekken. En ze zo, zo is Jeshua. oh, heb heel Israël hem aangenomen? Echt niet waar, je had wel de geest van God nodig om het te snappen. Dus alle die uitgekeken hebben, daar was Simon in de tempel, daar was Anna in de tempel, heilige vrouwen, heilige mannen, die er altijd uitgekeken hebben wat Messias zou komen. Hij heeft zich aan hen geopenbaard. Dit zei hij van de, ah daar heb je hem al, dat levende water wat uit de binnenste komt, dat zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in Yeshua kwamen ontvangen zouden. Dus als je Yeshua herkende als de Messias, had dat direct te maken met een openbaring van de geest van God. Want niemand kan Jeshua heren noemen dan door de Heilige Geest. Het moet je van God geschonken worden. Is het je uiteindelijk niet door God geschonken, of je leert een andere leer? Want er zijn natuurlijk vele tegenstanders van Jeshua. Dan zullen we sterk zijn en we zeggen: De Heer heeft het zo gesproken: voor ons is Jeshua de Messias en geen ander. Hij is niet God. Hij is de zoon van God. Hij is opgevaren, zit aan de rechterhand van vader. Hij zal wederkomen op de wolken des zemels. Alle heiligen met hem. Lieve mensen, de doden gaan opgewekt worden. Want hij is degene die vermoord en gedood is. Maar God heeft hem na drie dagen en drie nachten opgewekt. Het was een rechtvaardige. De dood kon hem niet houden. Hij was rechtvaardig. Hij is opgewekt. Halleluja. Sommigen dan uit de schaar die naar deze woorden geluisterd hadden, die zeiden, deze is waarlijk de profeet. Al Gods kinderen hebben erop gewacht. Jo, wat we nou horen, deze is echt de profeet. Geen onderscheid hè, Yeshua, Messia. is echt de profeet. Dan staat er in Johannes 4 vers 10 een voorwaarde. Indien gij wist van de gave gods indien een voorwaarde je wist van de gave gods een gift en wie er staat niet wat maar wie opletten wie het is die tot u zegt geef mij te drinken gij zou met hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven dus zei de Yeshua vragen hij zal de woorden God spreken. Levend water. Mijn God, dit is de Messias. Hij zou doden opwekken. Hij zou zieken genezen. Hij zou daden verrichten. Waardoor elke getrouwe, Torah getrouwe, Joodse... Ja, maar dat, dat is onze Messia's. Wie anders kan deze dingen doen dan God? Ja, Yeshua is niet God. Dat zeggen de christenen. Nee, maar die door God gezonden is en geïnspireerd is... Die doet deze daden. Ook de profeten die in de tijd wonderen deden... Deden dat, die, dat ze eigenmachtig waren... Nee, natuurlijk niet. God had ze gezonden. En met een boodschap gaat dat doen. Ook Yeshua. Als je het aan hem gevraagd had, geef mij te drinken, zegt hij. Ik zou het gevraagd hebben. En hij zou levend water hebben gegeven. Wie gedronken heeft van het water, dat levende water, dat ik, zegt Yeshua, hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem geven zal... Hij praat over zijn woorden. Hè? De woorden die hij ons gegeven heeft. Daarom kunnen we door de woorden van Messias Yeshua ook Torah interpreteren. Helemaal geen punt. Maar moet ik de joden volgen met hun Torah interpretaties... Die het ook met elkaar helemaal niet eens zijn. Want er zijn er vele soorten. Zeg, wacht eens even. Yeshua heeft ons onderwezen. Hij had een volmaakt getrouw Torah getrouw leven. En we zijn zijn navolgers. Wij moeten zelf ook nog veel leren. Maar we zijn wel een Torah, getrouw, volk geworden. En waar we mank gaan, dan laat de Heer het ons ook weten. Wie gedronken heeft van het water dat ik Yeshua geven zal... ...de woorden die hij spreekt... ...zal geen dorst meer krijgen in de eeuwigheid. Echt niet waar. We hebben Yeshua leren kennen. Lieve mensen, Als snijden ze mijn hoofd eraf, mijn armen en mijn benen... ...en ik ben hartstikke dood. dan weet ik nog zeker tot ik geloof in Yeshua. Want ik zal in mijn dood... In verwachting sterven, want hij zal gezonder worden om ons op te wekken. En hij doet het. En we zullen elkaar zien in de opstanding. We zullen Abraham zien en Jacob en uh, hè? al die godsmannen. Je herkent ze dadelijk aan de lange baard, denk ik hoor. Dan denk ik, nou, nou dan moet dat Abraham wel wezen. Dan denk ik, nou Abraham, wat heb ik toch voor u veel geleerd? Hè? Misschien, misschien heb ik ook wel een baard in die tijd. Ik weet het niet. Wie gedronken heeft van dat water, die woorden. Die Yeshua hem geven zal. Hij zal geen dorst meer krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik Yeshua hem zal geven. Zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt een eeuwige leven. Want een ieder die beleidt dat Jezus is de Messias, Die is uit God geboren. En wie uit God geboren is. Zal ook leven zoals hij wil dat we leven. Gewoon door aangetrouw. Ze zullen zien dat we navolgers zijn van Yeshua echt waar. Ze zullen je haten... omdat je zegt, maar zo heeft de Heer gesproken. Oh, dus jij gaat sabbat vieren. Ja, wij gaan sabbat vieren. Mensen hebben gekke dingen... tegen ons gezegd. Maar op alle terrein... ook toen we over de ene God... gingen preken. De hele christendom... krijg je tegen je aan. Zelfs... 80% van het Messiaanse gelovigen... krijg je tegen je aan. Want ze zitten vast... in de christelijke... Uh, theologie... Ja, ze hebben een terafim ze blijven op die terafim zitten Jezus is God zeggen ze dan nou die krijg je niet onder de kont vandaan ze blijven erop zitten het zal worden tot een fontein van water die springt een eeuwige leven die mensen vergeet het nooit God heeft zich geopenbaard door Yeshua te zenden waarvan de mannen en de vrouwen zeiden zo naar hem hebben we uitgezien de daden die hij die verrichtte ja, dit, dit, dit, kan, dit moet Messias zijn en dan zei een blinde die dat hoorde met zijn blinde ogen die hoorde dat en die riep Yeshua, Yeshua en zei, wat is er, maak me ziende ja, dan moet je toch wel geloven dat hij Messias is, als vraag je niet aan een wildvreemde wil je mijn ogen open die van geboorte af dicht waren hij zei Yeshua zoon van David hey, mooie preek gehad afgelopen week hè? van uh, Wienand hè zo, so, hij was schitterend. Hij heeft zo'n mooie verbinding gelegd met de naam van David. He? Ja, als de mensen niet geweest zijn, hebben ze het gemist. En ik ga het niet herhalen hoor, staat op internet, kunnen luisteren. Maar het was zo mooi wat onze broer heeft neergezet. En het was zo eenvoudig. Vond je ook niet, de naam David, wat die uiteindelijk betekende? Echt waar, ja, echt waar, het was zo schitterend. Wie gedronken heeft van het water dat ik hem geven zal, hij krijgt geen dorst meer in eeuwigheid. Wij kunnen heel oud worden en nog blijven getuigen van het water waarvan we gedronken hebben. We zullen niet vertragen om Messias, Yeshua, te beleiden. En we zullen sterven in geloof, hij zal ons opwekken. Hij die zelf gestorven is en door God opgewekt is uit het graf. En die in wezen de prijs voor al zijn kinderen betaald heeft. Dat wil niet zeggen dat het Joodse volk niet zijn kinderen zijn, hè? Want God overziet ook nog eens een keertje ons kwaad. Hij overziet onze zonden. Tot de dag dat het geopenbaard wordt. En dan zegt hij, mijn God. Dus hij overziet de zonden. Vanaf de dag dat we geboren zijn, bij wijze van spreken. Onze voorgeslachten. Hij verbreekt daar alles aan. En we worden zonen van God. Wandel naar mijn Torah in vreugde. Nou zegt Johannes 4, vers 23. De uren komt zegt Yeshua, wanneer is dat? Is nu. Dat de waarachtige aanbidders... Wat was ook alweer aanbidden? Het woord is gewoon buigen. Dit is aanbidden. Maar we kunnen ook voor een beeld buigen. En voor onzin uit het Christendom. Maar als we buigen voor de woorden van Torah... en de woorden die Messias spreken, lieve mensen... de waarachtige aanbidders... Die de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. De uren komt is nu dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden. Wie aanbidt van ons nog steeds Messias Jeshua als God? Kap er mee. En als ze tegen je zegt, ja die gekke verdouw die zegt dat maar. Nee, wij hebben niet Jeshua te aanbidden als God. Want hij is Messias. Hij is een door God gezalfde, dat betekent het. Hij is door God gezalfd en apart gezet met een doel. Dus je kan hier nooit zeggen in Emmanuel aanbidden we Jezus. Ja, oh. het is wel zo. We buigen wel voor het woord van Messias. En weet u waarom? Omdat hij zijn woorden niet van zichzelf spreekt, maar van zijn vader. Wat deze profeet van de Allerhoogste zegt, zijn de woorden van Yahweh. Dus als Yeshua zijn mond open doet en spreekt. Zegt zo, oh, wat een openbaring. Dan buig je voor het woord wat hij spreekt namens zijn vader. Het is niet de bedoeling dat we Jezus als God aanbidden. Echt niet waar. Hij is een gezonde, een gezalde van God. Aanbidt God. Ze bogen in de tijd ook voor Petrus. Weet je nog, toen hij eens binnenkwam: Oh, Petrus, Petrus. Hij zei: Staat op, ik ben ook maar een mens. Oh, ja. Zo gaat dat. Het laatste stukje: Wie is geest? God is geest. Kunt u God uitbeelden? Nee. God is geest. Je kan een geest niet uitbeelden. En als je denkt ik ga er een beeldje van maken met een zacherijne gezicht of een vrolijk gezicht of een brede mond of twee oren of drie oren. Is allemaal onzin. We zullen God niet afbeelden. Hij is geest. En we zullen hem aanbidden in geest en waarheid. God is geest. Hij is ook alomtegenwoordig. Kunnen we dat voorstellen? Ook achter de maan zit hij. En achter Jupiter, ja, hij heeft zelfs de hele schepping, vat hij in de palm van zijn hand. Wie is God? Wie zijn wij? Tot we onze mening vormen over dit goddelijke wezen. Die ene God, over Yahweh. Hij is alomtegenwoordig, hij is hier. Wij bewegen ons in de buik van God, bij we spreken. Echt waar? Want als we zijn woorden horen die we gekregen hebben, dan bewegen we ons in God. We komen tot ons doel door God te gaan, ja, gaan snappen met onze kleine hersentjes. God is geest en wie hem aanbidden, dus voor hem buigen, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Weet u wat geest is? Dat is wat uit de gedachten van God komt en wat hij onder woorden brengt. Als u dat gaat doen, gaat u handelen naar wat er in de geest van God is. Heel wat anders dan Pinkster leert hoor. Ga maar brabbelen. La la la la, pita pita pita. pita Weet je wel? Oh, we hebben de geest ontvangen. Het is pure dwaasheid. Wij hebben de geest ontvangen die geloven dat Yahweh God is. En dat Yeshua de zoon van God is. En hij heeft ons altijd gewezen naar God. Aanbid hem. Yeshua heeft nooit gezegd: aanbid mij. Dus als we buigen voor Yeshua, daarmee vereren we God die hem gezonden heeft. Als we een profeet ontmoeten en we geven hem te eten. Dan geven we die profeten eten, omdat hij door God gezonden is. Zo simpel. We moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou, het laatste stukje openbaringen. Ik hoorde een luide stem van de troon zeggen... Zie, de tent van God is bij de mensen. Nou, we kennen de tent, hè? Zie, de tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Hoe woont God bij ons? Is dan de tent in één keer helemaal vol? Nee. Daar wordt zijn naam. Abba Yahweh wordt verheerlijkt. De tempel is een plaats waar de naam van Yahweh verheerlijk wordt... als de enige waarachtige God. Als daar gerookt wordt... niet met sigaretten... maar de aanbiddingsrook... de, de, de heerlijke geuren... dan zijn dat de gebeden van de Heiligen die voor zijn aangezicht opwaarts komen. Vader geniet ervan. Gabriel, moet je ruiken... wat ze tot me zeggen. Ze hebben het begrepen... Ze hebben het begrepen, Gabriel. De tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hem wonen, doordat hij zijn naam bekend maakt. En zij zullen zijn volken zijn. Volken zijn. Israël bestaat wel uit twaalf volken. Maar wij die met Israël dezelfde God aanbidden, buigen voor dezelfde God. En we hebben deel gekregen aan hetzelfde koninkrijk. En we zullen in dezelfde belofte en verzoening daarvan vallen. Alles wat Israël gegeven is, is in de eerste plaats aan Israël. Daarna zaten Abraham, Isaac, Jacob. Maar wij zullen met hen een mede erfgenaam zijn. Ik wil graag helemaal achterop zijn. Maar gewoon erachteraan lopen, weet je wel. En dat, en dat ene kruimeltje ook krijgen. Heer, al vallen er maar de kruimeltjes van de tafel. Inderdaad, die man die had een groot geloof. Zij zullen zijn volken zijn. God zelf zal bij hen zijn. Kijk, dit is een beeldje van het uh, Jeruzalem. Wat uit de hemel gaat neerdalen. Maar Jeruzalem is natuurlijk wel een stad. Maar het is wel een volk. Het is een symbool. Jeruzalem. Jerusalem, Stad van vrede. Wie van ons heeft tevreden? Als het goed is, allemaal. Want de shalom, die hebben wij ontvangen... omdat we verzoend zijn aan onze zonden... en we kunnen onze blik omhoog werpen naar God... en zegt, Vader, wat een heerlijkheid van uw zonen en dochters te zijn. Geprezen zij uw heilige naam, tot in eeuwigheid zal ik u loven. En uw feesten, altoosdurend, heerlijk dat we ze in de eeuwigheid ook nog kunnen vieren. Ik wil er elk feest bij zijn. He? Wonderlijk, hè? Hij, Abba Yahweh, zegt hij zal de tranen van hun ogen afwissen, de dood zal er niet meer zijn, want daar moet het naartoe. De hele ellende van de zonde bij Adam en Eva, daardoor is de dood in de wereld gekomen. Dus het hele verlossingsplan wordt tot vervulling gebracht als dadelijk iedereen uit de dood opstaat. Het koninkrijk van God wordt daar tot stand gebracht waar al de doden zullen opstaan. Zitten we nou in het Koninkrijk van God? Echt niet waar. We zijn bezitters door geloof. Het is een belofte uit de hemel. Dus we lopen met onze voeten op aarde, maar met ons hoofd in de wolken. Ook al zeggen ze dat je gek bent, ik ben helemaal niet gek. Echt niet waar, want de woorden die wij gehoord hebben komen uit de hemel. Zo spreekt de Heer. En Yeshua deed precies hetzelfde. Vindt het nou niet eerder om gewoon de feesten van de Heer te vieren? Het is wel even de achtste dag. Ja, het gaat door, want volgend jaar doen we het weer. We gaan gewoon het hele jaar door in de vreugde van onze Heer. We komen sabbat op sabbat samen en feest aan feest komen we samen. Nou, er zegt in openbaringen 21 vers 6. Ja, we, die sprak tot mij. En zegt hij, ze zijn geschied. Oh, ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Ik zal de dorsten geven uit de bron van het water des levens. Of niet? Hey, Abba Yahweh, hè? niet vergissen hè? het is altijd Yahweh die spreekt en Johannes die hoort het woord uit de hemel hè? wat door de engel gebracht wordt het zijn woorden van Yahweh hè? hij sprak tot mij ik ben de alf en de omega het begin en het einde hij sprak in het begin en hij zal in het einde nog spreken ik zal de dorstige hij die dorstig is naar mijn woord en het inzicht in mijn woord het verlangen om door mijn woord mij te kennen ja, hij gaat het openbare ook echt waar ik zal de dorstige gegeven de bron van het water des levens om niet wie overwint dat is een handeling zal deze dingen beerven. ik zal hem een god zijn zegt Yahweh en hij die overwint zal mij een zoon zijn hij die overwint dat betekent dat je iemand afkeren van je oude godsdienst en van je oude uh, terafims en uh, al die andere onzin wegdoen en alleen maar geloven wat staat er in het Torah. Amen. Amen. Ja. Amen, mijn lieve broeders en zusters. Ik hoop dat de woorden die gesproken zijn, u tot zegen mogen zijn. Prijs de Heer, een fijn feest voor u allemaal.